we het over hebben vandaag. We zijn in de afgelopen uh, weken en maanden bezig geweest om de, de richteren door te nemen. Nu hebben we een paar diensten tussendoor gehad met wat andere onderwerpen, maar ik denk we gaan het toch maar weer doorzetten, want we waren natuurlijk toe naar koning Saul, aan koning David. En ik heb het thema maar genoemd, David gezalfd tot koning over Israël. Ik zal even de twee teksten van de vorige keer herhalen met u, toen we het over Samuel hadden. Uiteindelijk hebben we de laatste twee teksten gelezen uit 1 Samuel 15, vers 35. Samuel zag Saul niet meer tot de dag van zijn dood. Saul die had het uh, niet best gedaan, hoewel die zo goed begonnen was. Saul was een koning, misschien kunnen u nog herinneren, eigenlijk een koning naar het hart van het volk. Ze hadden gezegd, wij willen een koning. Maar dat zeiden ze niet alleen. Wij willen een koning zoals die andere volken. En God heeft ze een koning gegeven naar hun hart. Echt waar, de verlangens van ons hart worden vervuld. Ik denk zelfs zowel in het goede als in het kwade. Als je intens een verlangen in je hart hebt naar het kwade dan kan het een half jaar duren, het kan een jaar duren... maar er komt een dag, dan ga je je eigen bewegen in het kwade... waar je hart naar verlangt. Dat is niet tegen te houden. Tenzij je je halve wegen inkeert over een goddeloos verlangen... dat je zegt, vader, dit verlangen wat ik heb is niet goed. Ik beleid het als zonde, ik ga me weer richten op u. Dan kan je dus toch dan halve gekeerd worden. Maar denk erom, u gaat verlangens van uw hart gaat u verkrijgen. Dat geldt zowel op de verkeerde weg... Maar ook op de goede weg. Het ligt er maar aan op wiens belofte je gaat richten. Nou, we hebben ons uh, gericht op de belofte van onze hemelse Abba, onze schepper. Hij heeft ons een, uh, een Messias beloofd. We hebben Messias geboren zien worden. We hebben gezien hoe hij geleefd heeft. We hebben de profetische woorden vervuld zien worden. En Yeshua is voor ons de Messias. Hij brengt ons tot de vader, want hij is de weg tot de vader. Zelfs door de dood heen is hij ons voorgegaan om uit de dood opgewekt te worden, om uiteindelijk het nieuwe koninkrijk te betreden. Die Samuel zag Saal niet meer tot de dag van zijn dood. Maar er staat wel over Samuel geschreven, hij droeg leed over Saal. Hij vond het ontzettend verdrietig. ...tot Saul een weg was opgegaan die eigenlijk rebelleerde tegen Abba Yahweh. Samuel droeg leed over Saul En Abba Yahweh, hij had berouw dat hij Saul tot koning over Israël had aangesteld. Het blijkt dus dat onze Abba Yahweh berouw kan hebben... ...over de waardevolle dingen die hij aan u geschonken heeft. Je kan dus een koning zijn, een priester en een profeet... Je kan door vader aangesteld worden en je kan je doel dus niet bereiken. Vind je dat mooi om dat te beseffen? Dat je zegt, Samuel draagt leed over Saul, want het is verdrietig als je iemand gezalfd hebt tot koning. Hij doet het geweldig en er komt een dag. Doet hij dus niet meer wat vader zegt door het woord van zijn profeet. Dat is wonderlijk hè? Samuel is natuurlijk de profeet in Israël. Hij vertolkt in het woord van God tegen de koning. En de koning moest handelen zoals de profeet sprak. Jaweh had berouw dat hij Saul als koning over Israël had aangesteld. Ik hoop nooit dat vader berouw zal krijgen over datgene waar hij u over heeft gesteld. Al is het maar over je eigen leven, over je gezin, over de situatie waar je in zit, dat we altijd trouw zullen blijven aan de woorden van Abba. Het is een vreugde als je mag weten. dat vader met blijdschap uit de hemel kijkt naar aarde. En hij zegt tegen Gabriel: Heb je mijn zoon gezien? En tot Gabriel zegt: waar, waar, waar, waar? Ja, inderdaad. Zulke dingen mag je je best bedenken. Je mag het visueel maken wat vader zegt. Hij heeft vreugde in uw leven als u wandelt met vreugde in zijn geboden. Het is een vreugde om zonen en dochters van God te zijn. Samuel 16, vers 1 zegt: Jawee zei tot Samuel: Hoe lang zal jij nog leed dragen over Saul? Over iemand die moedwillig tegen mijn wil is ingegaan. Hoe lang zul je nog leed dragen over Saul? Hij zegt: Ik heb hem toch verworpen. Dat hij geen koning meer over Israël zal zijn. Hij zegt niet dat hij Saal verworpen heeft. Hij heeft hem verworpen dat hij geen koning meer is over Israël. Anders zou je denken dat Saal... Wat voor gedachten hebben wij allemaal niet uit onze christelijke traditie. Nee, hij heeft Saal verworpen zodat hij geen koning meer kan zijn over Israël. Hij heeft zijn taak niet ten goede volbracht. Hij zegt, vul uw horen met olie. Waar die Saal duidelijk afwijst... Zegt hij direct tegen de profeet. Vul je hoorn met olie. Ik zend je naar de Betlehemiet Isaïe. Want onder zijn zonen heb ik mij een koning uitgezocht. Dus met dat hij de ene langste kant schuift. heeft vader al onder de zonen van Isaïe. één zoon uitgezocht. En het is heel bijzonder. Als het gaat over die ene zoon die hij uitgezocht heeft. De figuur van David in de Bijbel is zo'n ontzettende, spannende figuur. Het is een schitterende man. Hij was niet zo groot als Saul, dat weet u. hè? Waarschijnlijk was David maar een klein mannetje. Wat voor kleur haar had hij ook alweer? Ja, inderdaad. Hij leek echt niet op Ezo. Hij heeft hem ook nooit gekend, natuurlijk. Maar dan kan je zeggen, ja, die Ezo, dat is een rode, maar dat was David ook. Rozig staat er zelfs. Dat klinkt nog een beetje zacht. Ja, en we gaan dadelijk wel wat even verder op die naam, want ik wil bijna alles al vertellen. Dat is niet, uh, niet de bedoeling, hè? Dan zegt hij Samuel: Hoe zou ik kunnen gaan? Vraagteken. Want het is geen kleine opdracht die hij krijgt. Om tijdens de, uh, de tijd dat Saul nog in leven is en koning is over Israël, tot hij een andere koning ...gaat benoemen namens Abba Yahweh. Dat is een ramp in een koninkrijk. Als de koning nog leeft tegen een ander zeggen... ...jij wordt koning van Israël. Een levensgevaarlijke klus. Hij zei, als Saul dat hoort, dan zal hij me doden. En Abba Yahweh, die geeft een antwoord erop. Eigenlijk door de instructie van Yahweh... ...kun je rustig beseffen tot Saul had gedaan... ...waar Samuel bang voor is. Mijn vader heeft er een oplossing voor. Yahweh zegt, je zal een jonge koe meenemen en zeggen, ik ben gekomen om Yahweh slachtoffer te brengen. Niemand kan zeggen, ga er naartoe om een zoon te pakken om koning te maken. Nee, we zeggen gewoon, kom naar je toe en ik kom een offer brengen. Dat is legaal voor iedereen. Dan zult gij, Isaïe, tot dit offer nodigen. En ik, Abba Yahweh, zal jou te kennen geven wat je moet doen. Gij zult voor mij zalven wie ik u zal aanwijzen. Eigenlijk moet alles in ons leven op exact dezelfde weg gaan. Ga nou dat doen in je leven wat ik je aanwijst om te moeten doen. Kunnen we lezen in Torah en profeten. Alleen bij deze profeet gaat het bijzonder, want daarom is die profeet. Hij hoort de stem van vader. Maar hij moet wel precies doen wat vader zegt. Wij moeten precies doen wat vader ons door de profeten heeft gezegd wat hij tegen Mozes heeft gezegd. En we kunnen aan de andere profeten zien... hoe die het volk teruggeroepen hebben om te doen wat Mozes zegt. Dus iedereen dient gewoon te doen wat Mozes zegt. Amen. Iedereen is verantwoordelijk om te doen wat Mozes zegt. Als we niet doen wat Mozes zegt, pleeg je eigenlijk rebellie. Gij zult voor mij zalven wie ik u zal aanwijzen. Samuel deed dus wat Abba Yahweh gezegd had. Hij komt in Bethlehem. En dan moet je kijken wat er staat. De oudsten der stad kwamen hem bevend van vrees tegemoet. Kunt u zien wat een positie dat deze profeet in Israël had? Het volk van Israël had een bovenmate respect voor de profeet. Nou is de profeet de afgezand van vader... En als vader zijn afgezand stuurt naar jouw familie, dan komt daar de profeet. En dan schrijft u op precies dezelfde wijze. De oudsten der stad, die kwamen bevend van vrees tegemoet. Betekent uw komst vrede? Hij zegt, ja, ik ben gekomen om ja bij een slachtoffer te brengen. Heiligt u, dan moogt gij met mij aan dit offer deelnemen. En hij heiligde Isaïe, hij, Samuel, en zijn zonen en nodigde hen uit tot het brengen van het offer. Toen ze binnenkwamen en hij Eliab zag, want waarvoor kwam die ook alweer? Hij moest uit de zonen van Isaïe, komende koning zalven. En hier blijkt uit hoe menselijk dat Samuel is. Samuel, broeder en zuster, is een man zoals u en ik. Samuel is niet anders. Hij doet exact dezelfde dingen als u, maar hij heeft een hart wat op God gericht is. Toen zij binnenkwamen, die zonen, en hij Eliab zag, dacht Samuel, zeker staat hier voor ja, we zijn gezalden. Die Eliab, een geweldige man. Ik denk dat is een figuur was als Sal, was ook groot en sterk, een man van aanzien. Eliab, wat betekent dat ook alweer? Ja, inderdaad. Eli is mijn god. L-I-ab. Mijn god is vader. Mijn god vader. Schitterende naam, hè? Van die man. Toen die Eliab zag... zijn naam is mijn god is vader... dacht hij zeker staat hier voor... ja, we zijn gezalvd. Was het ook zo? Doch we zegt tegen Samuel, let nou niet op het voorkomen, noch op zijn reizige gestalte, want ik heb hem verworpen. Niet als mens verworpen, maar om koning over Israël te worden. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet. Heel belangrijk om te onthouden. De mens toch ziet wat voor ogen is. Maar Abbe Jahwe, kijk naar je hart. Dus hoe we ook tot vader Jahwe gaan... Hij kent je hart. En dat is zeer belangrijk om te weten. En als je dan toch weer terugkomt op het woordje vrees... wij zouden in vrees voor het aangezicht van Abbejave moeten komen. En dat bedoel ik niet vrees als angst. Maar in het uiterste van respect en eerbied. Om te weten dat je je knieën buigt voor je schepper. Mooi is dat toch, hè? Maar zo gaat het ook hier. Als je een profeet ontmoet... Kom je in dezelfde houding te staan. Want die profeet gaat jou iets zeggen namens je schepper. Wat een mens ziet. Een mens toch ziet wat voor zijn ogen is. Maar ja, ziet het hard aan. Hij kende die oudste zoon. Het zegt niet dat het een foute zoon is. Maar hij was niet geschikt om koning te worden voor Israël. Toen riep Izei a Binadab en liet hem als Samuel voorbij gaan. Maar Samuel die zegt... Ook deze heeft Abba Yahweh niet verkoren. Hé, hey, dat gaat door. Dan komt Sama. Maar hij zeide, ook deze heeft Yahweh niet verkoren. Oh, nou, dan komt de volgende. Dat gaat door. Izii die laat zijn zeven zonen aan Samuel voorbij gaan. Toch is dat typisch, hè. Hij laat zijn zeven zonen voorbij gaan. En zijn achtste dan. Maar hij heeft het over zeven zonen die voorbij gaan. Maar Samuel zegt tot Isaïe, Yahweh heeft deze zeven niet verkoren. Nou, dan moet Samuel nog tot Isaï zeggen, zijn dat nou al je jongens? Uh? En dan zegt hij, nee, zegt hij, de jongste ontbreekt nog, want hij is schitterende uitdrukking, wijd de schapen. Toen zei Samuel tot Isaïe, laat hem halen. Want we zullen niet gaan aanzitten om te eten aan het offer... voordat hij hier is gekomen. Ik vind het heel mooi. David, hij wijdt de schapen. Ik vind het een schitterende uitdrukking, Ook omdat onze heer Yeshua heeft gezegd tegen Petrus... wijd me schapen en hoed me lammeren. En tot hij met die drie keer verloogene hem dat drie keer als opdracht geeft. We moeten de lammeren en de schapen moeten we weiden. En dat kan alleen maar als je een hart hebt als Yeshua. Want Yeshua is de herder. En wij zijn de schapen van die kudde. Hè? Hij bijt de schapen. Laat hem halen. Daarop liet hij hem halen en dan komt het. Hè? Hij krijgt hem te zien, die David. Hij is geen grote man van gestalte. Nee, er staat gewoon, hij was rossig. Maar hij had mooie ogen, knappe knul. Hij was schoon in voorkomen. En dan zegt Abbe Yahweh, sta op, zalf hem, want deze is het. Samuel neemt de oliehorn. En dan zalft hij hem te midden van zijn broeders. Ook dat vind ik mooi. Hij doet het niet om een buitenpost, kom maar naar hier. Nee, te midden van zijn broeders wordt hij gezalfd tot koning over Israël. Hoewel hij nog een hele lange tijd moet wachten voordat hij koning gaat worden. Hij loopt nog een hele lange tijd rond, terwijl iedereen weet dat hij tot koning gezalfd is, behalve Saul. Hij zalft hem te midden van zijn broeders en vanaf die dag greep de geest van Yahweh David. Hoe zou je dat vinden als de geest van Yahweh u grijpt? Ik vraag mij af, zijn wij door nou de geest van Abba Yahweh gegrepen? Durf je het jezelf af te vragen? Alle die in Yeshua geloven, de zoon van David, de zoon van de belofte, die voor ons stierf opstond uit het graf. Echt waar, in hem zijn we gestorven en met hem zijn we opgestaan tot een eeuwig leven. Echt waar, we hebben in het geloof dezelfde handelingen moeten verrichten. We hebben dan wel niet dezelfde zalving als David, want die werd tot koning gezalfd. Maar zegt onze Heer ook niet dat wij als koning een priesterlijk volk zijn: een koninklijk priesterschap, maar met één doel: om de grote daden Gods te verkondigen in deze wereld. Dus die armen te zeggen: bedenk dan bij jezelf, als je armen zegt, dat je er ook toe geroepen bent om het te doen. We zijn niet alleen maar een Messiaans volk, omdat we op Sabbat morgen hier zitten... ...maar we zullen getuigen moeten geven in de wereld waar we leven. Yes. En zeker onder onze christelijke broeders en zusters, die nog niet snappen waar we mee bezig zijn... ...en die zeggen, ah een vreemd hier vieren Sabbat. Ze geloven zelfs dat er maar één God is. Wist u dat, dat mensen niet kunnen begrijpen? Dat wij geloven dat er maar één God is? En ja, dat is Yahweh. En Yeshua is de zoon van God... Dat staat 80 keer in de Bijbel. Wist u dat? 80 keer omschreven dat Yeshua is de zoon van God. Gods zoon. 80 keer. Kun je ook zeggen dat Yeshua God is? Maar hij is niet Yahweh. Er zijn vele goden in deze wereld. Maar buiten alle goden is er maar één God. En dat is Yahweh. Zult u het goed onthouden? Het is echt belangrijk. Maar die ene Yahweh bestaat niet uit drie verschillende personen, want hij is niet schizofreen. Echt niet waar? Heel de drie eenheidsleer, de mensen weten niet wat ze navolgen. Dan is het onze taak om het te vertellen, met alle respect. Hij zalft hem te midden van zijn broeders en dan grijpt de geest van Yahweh David. Wij zijn door dezelfde geest van Abba Yahweh, gegrepen om te vertrouwen in Yeshua. De zoon van David. Goed om dat te beseffen. Van Saul was de geest van Yahweh. Geweken. Hoe kan dat nou? Wanneer wijkt nou de geest van Yahweh van Saul? Op het moment dat hij willens en wetens ongehoorzaam wordt. Weet het voor jezelf. Als je weet wat goed is om te doen, doet dat met blijdschap. Maar als je weet wat goed is en je doet het kwaad, wat gaat er van je wijken? Want als u dan het kwaad gaat doen, doet u niet door de geest van God. Dat doe je door een geest van rebellie. Je kan de geest van de Heer ontvangen, maar hij kan ook van je wijken. En een boze geest van wie? Van Yahweh kwam en Jochem Angst aan. Ooit wel eens begrepen dat je de boze geest van Yahweh krijgt? Vind je dat geen vreemde uitdrukking? Alles is in zijn hand. Als je nou toch een boze geest van Abba ja, krijgt, heb je er toch om gevraagd of niet? Als je niet in zijn geest wenst te handelen, in welke geest wil je dan handelen? In de geest van de boze? Nou, dat is goed. Uiteindelijk ontvangen we alles uit de hand van vader. Ook leven en dood is uit de hand van vader. Prijs de Heer, lieve mensen. Maar de geest van Yahweh is geweken van Saul. Vanwege zijn ongehoorzaamheid vertrekt Gods geest uit Saul. Laat het voor ons een voorbeeld zijn. En dan zegt hij, die boze geest van Yahweh, die brengt hem angst. Kijk, angst is wel eens anders dan de vrezen des Heren. Maar dit is angst. Dus als je angst hebt voor God... is dat een indicatie dat er iets van binnen niet functioneert bij je. Als er angst is voor God... Ga op je knieën en zeg vader, ik wil van deze angst af. Realiseer je en vraag vader, waar moet ik me van bekeren? Dan ga ik weer in uw wegen wandelen met vreugde. Angst hoort eigenlijk niet bij de kinderen van God. Angst is een signaal waar vader een bepaald deel van je leven geen heerschappij voert. Denk erover na. Toen zeggen de dienaren van Saul tot hem, zie toch een boze geest van God, jaagt u angst aan? Dat moet je tegen een broeder in de gemeente zeggen. Zie je, dat is een boze geest van God, die geeft jou angst? Nou, dan ploft de boel toch? Maar uh, de dienaren van Saal, de dienaren van de koning, die zeggen wel tegen de koning... ...hij, hey, beste koning, het is een boze geest van God die jou uh, angst aanjaagt. Laat onze Heer toch zeggen dat uw knechten die in uw dienst staan... ...iemand zoeken om op de site te kan spelen. Als dan de boze geest Gods over u komt, moet hij die bespelen... En gij zult u beter voelen. Er zijn mensen die hebben heel wat werk nodig... om met boze geesten bezig te zijn. hoor. Daar kunnen ze heel lang over doen. Voordat ze denken dat hij uitgedreven is. Terwijl de persoon die bevrijd moet worden... zich alleen maar hoeft te bekeren... van zijn goddeloze levenswandel. We hebben allemaal vastgezeten... in bepaalde denktranten... Ja, die niet uit de Bijbel voortkomen. Zijn er geen boze geesten? Zeker weten dat er boze geesten zijn. Maar we hebben heel wat... Uh, zielse gedragspatronen van onszelf uh, in onze hoofd gehad en we dachten dat is een boze geest nee, je moet je bekeren van je ongerechtigheid yes. en je moet gaan wandelen op de, op de wegen van vader iemand zoeken die op de site kan spelen eigenlijk is dat ook als iemand een, een neergeslagen is en depressief is, dat we vinden het ook heerlijk als we zachte muziek horen dat is prettig voor onze ziel dat is prettig voor onze ziel amen schitterend lied horen, dat geeft ons troost maar het is niet de oplossing van ons probleem. Dus het zijn ook gewoon eerlijke, vleeselijke dienaren die tegen Saal zeggen... ...laat nou iemand bij een harpje komen spelen. Daar word je weer rustig van. Die hebben gelijk. En hebt u wel het idee dat die boze geest weggaat? Maar het gaat natuurlijk niet. Want hij heeft een boze geest van vader gekregen. Vanwege uh, zijn gedrag. Je zal je beter gaan voelen. Ik vind het leuk klinken. Saal zegt tot zijn dienaren, ziet voor mij uit naar iemand die goed speelt, en breng hem dan tot mij. Dat is voor God de opening om hem kennis te laten maken met David. Toen antwoordt een van zijn knechten, ik heb een zoon van de Betlemiet Isaïe gezien... en die man, die kan spelen. Die kan echt spelen. En het is ook nog een dappere held. Hij is een krijgsman. Hij is ter talen, dus hij spreekt goed. Hij is schoon van gestalte en Yahweh is met hem. Dat zal ze toch van jou zeggen? Kun je het toch voorstellen? Dat ze zeggen, joh, ik heb iemand die kan jou helpen. En dan gaat hij dat over je vertellen. Maar het is een vreugde, broeder en zuster, of we nou de schoonheid hebben van David of van wie dan ook. In Gods ogen hebben wij die schoonheid. Die we hebben ontvangen door onze Heer Yeshua. We zijn uh, schoonheid voor vader. Want hij ziet ons allemaal in Yeshua. Hij ziet ons als volkomen rein, in witte klederen gekleed. Beseft het u goed. Hij zendt Saul wonen en naar Isaïe met het verzoek, zend mij toch je zoon David die bij de schapen is. Toen nam Isaïe een ezel, hij neemt brood, hij neemt wijn en een geitenbokje. En liet het door zijn zoon David aan Saul brengen. Ook een schitterend gebaar. Hij stuurt wat? Brood en wijn. Dat is gemeenschap hebben met elkaar? Ik hoop dat hij het elke vrijdag doet voordat je de sabbat ingaat, dat je brood breekt en wijn drinkt en dat je de naam des Heren zegent. Gezegend zijt gij, Abba, wij onze God, schepper van de hemel en aarde, die het brood uit de aarde voortbrengt en die het wijn uit de aarde voortbrengt, en tot we dan gemeenschap hebben, al ben je maar samen met je vrouw. Maar doet het, lieve mensen. Brood en wijn. En het geitenbokje boekje, hij liet door zijn zoon David aan Saul brengen. Zo komt David bij Saul. Was hij nog niet eerder geweest. Dus op deze manier komt David bij Saul... David betekent geliefd en Saul betekent geroepen door God. Mooie naam, hè? vind je ook niet? De geliefde die gaat naar degene die geroepen is door God. Alleen het triest is hij die geroepen is door God, heb het verbruikt. Maar die geliefde die moet zijn plaats gaan innemen. Alleen uh, Saul die heeft het nog niet door, want dat weet hij dus nog niet. Zo komt David de geliefde bij Saul, de geroepen door God. En David wordt zijn dienaar. Vindt u het een mooi woord, dienaar? Waar, wij zijn dienaren, broeder en zuster. Als het goed is. Deze hield veel van hem. En hij werd zijn wapendrager. Sal die gaat hem hartstikke lief krijgen, die knappe knul. Want denk erom, ook al was David een klein mannetje, het was een brok energie. Kunt u die daden van hem herinneren? Hij grijpt een beer bij zijn baard en geeft een klopper. Zo'n klein mannetje. Echt waar. Het staat dadelijk ook in de tekst hoor. Het is heerlijk om te lezen. Daarom zond Saul tot Isi de boodschap... ...laat David toch in mijn dienst blijven... ...want hij heeft mijn genegenheid gewonnen. En telkens als die boze geest over Saul komt... ...neemt David de zitten ...en die speelde... ...en dat schonk Saul verlichting. Maar geen bevrijding hè. Het schenkt hem verlichting. Even rust. Voor die gespannen ziel. Hij voelde zich beter... Voelde. Maar hij is niet beter. En de boze geest, die weet dan van hem. We herkennen er misschien een hoop dingen in, van onszelf ook. De Filistijnen nu, we gaan even een paar versen verder, anders zou het veel te lang duren, die verzamelen hun leger tot de strijd. Ze wonen bijna in hetzelfde gebied. Filistijnen wonen tegenwoordig in Gaza. Nou, het is maar een klein stukje ertussen, dan heb je al de Joodse nederzettingen. En het is nog steeds zo vandaag. Maar ze verzamelen hun leger tot de strijd. Dat hoeven geen grote legers, te zijn, Het kan ook 200 man zijn. Die tegen die mensen, ook 200 man van Israël strijden. Ze zetten hun best span voor. En die Filistijnen die verzamelen hun leger tot de strijd, trokken zich samen in Soko, dat tot Juda behoort. Ze legeren zich de Ephesdamim tussen Soko en Azeka. Saul en de mannen van Israël verzamelen zich ook en legerden zich in het Terebintedal. En Terebinten zijn bomen, wist u dat? Eigenlijk is het een dal vol bomen. Het Eikendal, een soort eikenboom is het. Zij stelden zich op in slagorde tegenover Filistijnen. Weet u wat een slagorde is? Oude wetse slagorde, allemaal op een rijtje. Die twee legers staan tegenover elkaar tot er eentje gaat toeteren. En dan hop, vallen ze elkaar aan. Het is natuurlijk de meest domme manier van vechten. Want dat vliest ontzettend veel mensen. Maar goed, in die tijd vochten ze zo. Alleen het wonderlijk is, vader gaat andere dingen doen, zodat die hele volk van Israël die confrontatie niet aan moeten of niet aan hoeven te gaan. Maar ze stellen zich wel in slagorde tegenover de Filistijn. Wij zullen ons ook in slagorde tegenover de Filistijnen moeten zetten. Want er zijn vele Filistijnen onder het christendom. Echt waar. Laten we ze Filistijnen noemen. Met alle respect, want we hebben allemaal onze opvoeding gehad binnen het christendom, de meeste van ons. En we hebben het heel serieus gedaan. Maar we zijn alleen maar dankbaar voor wat we geleerd hebben met elkaar. Zij stelde zich op in slagorde tegenover die Filistijnen. De Filistijnen stonden aan de ene zijde op de berghelling en die anderen stonden op de andere zijde van de berghelling. En het dal zit tussenin. Ik ben samen met Anke in het dal geweest, aan de beek Krit... En aan de beek Krit, dat is de rivier waar David naartoe gaat en uiteindelijk die stenen pakt. Daar zoekt die mooie gladde steen uit. Van is ook een dikke zo. Het dal tussen hen in. Toen dan een kampvechter uit het leger der Filistijnen naar voren kwam. Die heette Goliath uit Gat. En dat is een vent van 6 l en een span lang. Nou, de gemiddelde l in Hebreeuws is 50 centimeter, misschien iets langer. Dus die man die is 5 keer 36 is dik 3 meter. Dat is geen kleine jongen. En dan moest zo'n kleine David daar dadelijk mee geconfronteerd gaan worden. Ik denk, laat ik hem er maar naast zetten. Dat is echt een geweldenaar, die man. Koperen helm op zijn hoofd. Hij was bekleed met een geschut panster. Het gewicht van het pantser was 5000 sikkels koper. Afijn, het was een geweldenaar om te zien. Zijn benen met koperen scheenplaten. En op zijn schouder draagt die koperen werpspies. Hier zit dan nog zijn schild. En achter het schild staat in dit geval nog een mannetje, want het is schilddrager. Dus als hij gaat vechten, gaat die schildrager dat schild pakken, die gaat zo voor je staan. Dus de schildrager staat voor hem en daarachter staat hij met die grote speer te prikken. Echt waar, het is geen kunst om zo te winnen, vind ik hoor. Dus ik ben er niet van onder de indruk. De schacht van zijn lans was als een weversboom, zo dik. De punt van zijn lans, 600 sikkels ijzer en de schilddrager ging voor hem uit. Zie je dat ik de waarheid spreek? Die schildrager die gaat voor hem uit en hij prikt langs die schildrager heen. Ja, er is geen bijkomen aan. Maar hij heeft natuurlijk niet gerekend op David zijn, uh, zijn slingertje. Hij stond daar, hij riep de slagorde van Israël toe. Waarom trekt gij uit om in slagorde te scharen, zegt die vraagteken? Ben ik geen Filistijn? Hij zegt wel geen Filistijn, maar hij bedoelt ik ben een Filistijn. En zijt gij geen knechten van Saul? Nee, ze zijn knechten van Saul. Het is een manier van spreken, hè? een soort vragende vorm. Het is een uitdaging. Kies je nou een man, zegt hij, en laat die naar voren komen om met mij te vechten. Indien hij met mij vermag te strijden en mij verslaat, dan zullen wij tot knechten zijn. Maar indien ik hem overwin en versla, dan zult gij ons tot knechten zijn en ons dienen. We gaan het verhaal niet uitlezen, als wordt het veel te veel tekst. U kent het hart van het volk van Israël daar. Ze staan al een hele tijd tegenover elkaar. En elke dag komt die Goliath uit die slagorde van de Filistijnen naar voren lopen. En die gaat bla bla bla staan doen. Met zijn zwaard en zijn speer en zijn schild en dat mannetje voor hem. Ja. En Israël die staat er langs de kant en ze horen hem, de God van Israël, lasteren. U zit in exact dezelfde situatie. Als u getrouw bent in de wegen van Abiawe die we met elkaar geleerd hebben. En je blijft daarover praten met de mensen. Ze zullen je gaan behandelen zoals Goliath David wil behandelen of het volk van Israël. Ze willen je klappen geven, ze willen je uitroeien. Echt waar, Israël maakt ook dezelfde weg mee. Toen zegt die Filistijn, ik tart heden de slagorde van Israël. Geef mij één man. En wij samen strijden. Hij tart. Kent u het woord tarten? He? Dat is moedwillig je of je, te je vernederen. Wie ben je nou eigenlijk? Hij vernedert de God van Israël, natuurlijk. Het is, het is een geweldenaar die er staat. Alleen wij moeten de zaak omzetten. Wij worden ook met geweld behandeld. En naarmate dat je inzicht krijgt in de waarheid en naar waarheid gaat wandelen, verlaat je je oude kringen en je gaat op de weg van Yahweh lopen. Je krijgt strijd, meestal nog uit je oude kringen vandaan, maar het is maar één geest die tegenover u staat. Hij handelt in de geest van een Goliath. En ze zijn geweldenaren. Laat niemand om hem de moed verliezen. Uw knecht zal gaan met deze Filistijn te strijden. Wie zegt dat? Die kleine David, want die is naar voren gelopen. David zei tot Saul, laat niemand om hem de moed verliezen. Uw knecht, David, de knecht van Saul, zal met deze Filistijn strijden. Maar Saul zegt tot David, gij zult met deze Filistijn de strijd niet kunnen aanbinden. Want gij zijt nog jong, He, een roze jongen, mooie ogen, kuifien, mooi. Hij is een krijgsman van zijn jeugd aan, dus een vechtersbaas. Begrijpt u? Ik heb ooit een paar maanden bij Piet van Klaveren gewerkt. Was ik was zo'n klein jongetje. En ik was echt een scheidbroek. Ik vocht nooit met iemand, want ik was bang om met jongetjes te vechten. Als ze gekke dingen tegen me zeiden, liep ik nooit meer door die straat, liep ik door een andere straat naar mijn huis toe. Zo was ik. Totdat ik in de sportsshop bij Piet van Klaveren mocht werken, de vakken een beetje vullen. En Piet van Klaveren had het door, dat ik weggelopen was voor jongetjes. En die zei, Wimpie, wat ben je nou toch aan het doen? Loop je weg voor die mannetjes? Ja, ja, ja, Ik, nee, ik zal niet te ver uitbreiden, maar had er een boksbal hangen. Piet van Klaveren, kampioen van Nederland, hè? die leerde mij een paar hoekstoten geven op zo'n bal. Toen ik een serie stootjes had geleerd. Ja, dat vond ik echt wel leuk, mijn handen deden wel zeer. Hij zei, nou je deze stootjes kent, zegt hij wel. als ze weer met je vervelend doen, moet je eerst zeggen, je moet weggaan als ik je klappen. Hij zei, als ze niet weggaan en ze vallen aan, dan mag ik klappen geven. Dat gebeurt eigenlijk hier precies hetzelfde. En die dag is er komen dat de jongetjes van de straat kwamen met vier, vijf. En ze begonnen weer te pesten, alleen ik liep niet weg. En dat hadden ze nog nooit meegemaakt, want ik liep altijd weg. En ik heb het tegen de jongens gezegd: als je doorgaat, krijg je klappen. Nou, dat was een lachje. En een van die knapen steekt zijn hand uit, die spuugt nog op de grond voor me ook. En het was een paar klappen geven en hij lag op straat. Ik was zo verbaasd. En er is nooit meer wat gebeurd. Ik zeg niet dat je moet gaan vechten, hè. Het is dom om te vechten. Maar het was zo'n overwinning dat je uiteindelijk je mannetje durft te staan en tot je de confrontatie durft aan te gaan. Ik heb na dat ene keer, toen maar zo'n mannetje was, nooit meer een hand gemeen gehad met niemand. Ik ging het ook, ik daagde het ook niet uit, maar zo ben ik helemaal niet. Maar het is wonderlijk, je moet je gaan voelen in zo'n situatie, je was altijd bang, maar ineens ben je er dus niet meer bang. Wij moeten in de geest zo sterk worden dat we nooit meer angst hebben voor zulke geweldenaars. Want ook de duivel die staat tegenover ons als een geweldenaar en hij jaagt altijd angst aan. En hij zei helemaal niks. Het is helemaal niks. David echter zegt dat Saul uw knecht was gewoon voor zijn vader schapen worden. En dan komt er een leeuw of er komt een beer die een schaap uit de kudde wegroofde. Hij liep, ik hem na en dan sloeg ik hem. Vind je dat niet simpel staan, lieve mensen? Ja. Simpel kan je niet zeggen. Nou, ik liep hem achterna en ging klapperen even. Of nou een beer of een leeuw. En ik redde dat schaap uit zijn bek, uit zijn muil. En als hij zich dan tegen mij keerde, ja wie? Die beer of die leeuw? Alsof die leeuw die blijft liggen totdat het schaapje eruit is. Nee. hij zei, Als hij zich dan tegen mij keerde, dan sloeg ik hem dood. Je kan het niet eenvoudiger zeggen. Als het maar overkomt hoe de houding is van David naar de vijand. Want de vijand mag dan een geweldenaar zijn. In je ogen mag die groot zijn en onverslaanbaar. De steen in de slinger van David is het woord voor u. Want u wordt ook door geweldenaars aangevallen. Met allerlei soorten van leer waar we zelf in groot geworden zijn. U moet alleen weten wat is de waarheid. Wie ben ik eigenlijk? En dan moet je zeggen tegen die persoon wat er staat geschreven. Er staat geschreven. Als die Farizeeën en die schriftgeleerden, zelfs als de duivel naar Yeshua toe komt, dan blijft hij rustig zitten. Hij had van steentjes brood kunnen maken. Hij had vele broden, als ze zelf gesneden, er wel neer kunnen leggen voor één woord te spreken. Maar dat doet hij niet. Hij zegt er staat geschreven. Wij moeten dat alleen maar zeggen. Er staat geschreven. Dan liep ik naar hem toe. Ik sloeg hem dood. En redde dat schaapje uit zijn muil. En als dan die beer of die leeuw zich tegen me keerde, is die helemaal gek. Dan greep ik hem bij hem zijn baan en dan sloeg ik hem dood. Ja, en dan die knotst erop. Net zolang dat hierin liggen. Het is zo'n eenvoudig verhaal. Probeer het om te zetten in geestelijke zaken in je eigen leven. In Samuel 17: Zowel de leeuw als de beer heeft uw knecht verslagen, zegt hij tegen wie ook weer. Tegen zo. Hij wilde hem toch wel even aantonen wie die was, al was het een schaapherder met mooie ogen en rozig aardje. Maar deze onbesneden Filistijn zal het vergaan als een van deze, als die leeuw was, die beer. Omdat hij de slagorde van de levende God getart heeft. Wij zijn de slagorde van de levende God, mensen. Wij prediken de naam van Yahweh boven alle naam. En we zeggen dat er maar één God is. Welke God heeft onze tegenstander? Ook al zijn ze nog zo christelijk. Je zegt, er is maar één God, zijn naam is Yahweh. En zijn zoon is Yeshua de Messias. Wat zegt Yeshua in zijn hoge priestelijk gebed? Dit nu is het eeuwige leven, dat ze, u kennen, de enige prachtige God, en Yeshua die gij gegeven. En voor wie bidt Yeshua? Hij zegt, ik bid niet voor de wereld. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. Hij zegt dat ze één zijn. Dat is een mooie omdat ze één zijn. Eén is EGAT gat, toch of niet? Dus wij kunnen met z'n vijftigen EGAT gat zijn, wist u dat? Valt het kwartje? Wij kunnen met z'n vijftigen EGAT gat zijn. Eén zak knikkers is toch één zak knikkers, of niet? Is één zak. Dus als gemeenschap zijn we ook EGAT, gat. <lacht> hoewel we met z'n vijftigen zijn. Onthoud het goed. Het is heel wat anders dan dat mensen zeggen dat er gat is eenheid. Ik heb er niets mee te doen. Er gat is één. Eén. De enige. Of de eerste in een reeks. Dat is een gat. Het is nooit eenheid. Dat is een leugen. En de hele christenheid gelooft dat. Onze vader in de hemel is geen eenheid. Hij is één. En aan zijn rechterhand zit een zoon. Yeshua, de Messias. Deze onbesneden Filistijn zal het vergaan als een van deze omdat hij de slagorde van de levende God getart heeft. Wij hoeven alleen maar te zeggen wat we zeggen moeten. Dat zijn de stenen in de slinger van David. Als iemand een grote mond heeft tegen u, omdat hij gelooft in die ene God, zeg alleen maar zo staat geschreven. We gaan geen klappen geven, we geven hem de woorden terug zoals geschreven staat. Die klappen komen in de geest van vader. Vader is ook degene die die steen precies in zijn voorhoofd zet dadelijk. Echt waar. Dat woord wat David naar hem toestuurt, die steen, die komt precies in het hoofdje. En die gaat dan naar binnen ook. Ook uw woorden zullen overkomen bij uw tegenstander. Maar je moet zeggen, zo spreekt de Heer. Durft u het aan? Ook David zei, Jawee die mij gered heeft uit de klauwen van de leeuw en de beer, zal mij ook redden uit jouw hand. Je Filistijn. En Saul zei tot David, Ga en Jawee zal met u zijn. Mooi hè? Dat is een man van geloof, die David. Ook al stond hij tegen een berg van een mens. De Filistijn die komt al dichterbij, bij David. En voor hem uit ging de schildrager. Zie je het? de lafaard? Die schildrager vooruit, met zijn een grote weet je wel. Dan kan die David afhouden. En dan kan die grote vent met die speer, die kan steken. Die kan zijn werpspies gooien, want die heb je ook nog, een werpspies. Dus eigenlijk ben je in het nadeel. David was gewoon maar in zijn normale lijfrok. Toen de Filistijn David in het oog kreeg en hem bezag, verachtte hij hem. Omdat hij nog jong was en dat hij rozig is, schoon van gestalte. Hij zag eruit als een maagdelijke knul. Een kleine jongen. Een klein mooi knulletje. En die nog op een harpje speelt. Kunt u het voorstellen? Ik hoop dat je het verlangen hebt te zijn als David. En ben je een zuster, dan noem je mij maar Davidaar. Liefelijk. David betekent liefelijk. Die Filistijn toen hij hem in de oog kreeg, verachtte hij hem. Omdat hij zo mooi jong was en rozig en schoon van gestalte. Hij zal wel gedacht hebben, wat sturen die dat Israël me nou toch toe? Ga je een kind naar me toe sturen? Dat is toch minder waardig? Hij zegt tot David, ben ik een hond dat je met een stok op me afkomt? Wat is dat voor stok die hij bij me heeft? Gewoon een stok om op te rusten. Elke herder heeft een herderstaf. En als het schaap niet doorloopt, tikt die, die onder onder zijn kont, zegt hij, het. Heb je wel eens gezien hoe herders vechten met hun stokken? Onvoorstelbaar. Ik heb er een keer een film van gezien, hoe herders, of mannen met stokken, gevechten hadden. Hoe ze dat konden slaan. Een stok is een levensgevaarlijk wapen. Nogthans, ik denk dat hij gewoon op zijn stok stond te leunen en zat te denken, hoe zou God me leiden om dat geweldige lichaam te vellen? En toen dacht hij ineens, ah, ik heb stenen nodig in de sloot. Dus hij gaat stenen halen en hij velt hem. De Filistijn zegt, ben ik een hond, dat je met een stok op me afklopt. En hij vervloekt David, de geliefde. Bij zijn goden. Dus hij zegt, bij mijn God, ra, of welke God dat hij ook heb, ik vervloek je. En David die zegt bij zijn eigen, ja, wie kan ons nou vervloeken? In wiens naam kunnen ze u nou vervloeken? Toch helemaal niemand. Met welk woord ze je ook vervloeken. Al zeggen ze de gekste dingen. Tot je niet goed bij je hoofd bent, krankzinnig bent, altijd al vervelend was. Afijn, je bent een Mensen lief, wie zegt het eigenlijk? Het is de duivel die altijd aanklaagt. Wie is het nou de duivel? Wat hebben we met het kwaad van doen? Toch helemaal niks. Het is om te lachen. Kom je met een stok op me af en de Filistijnen vervloekt David bij zijn goden. Ook zegt de Filistijn tot David, kom maar zeer, knul. Dan zal ik van jouw vlees aan de vogels voeren en aan de dieren van het veld. Toppunt van arrogantie. Maar hij weet dan nog niet dat hij nog maar geen twee tellen later... al achterover klapt met een gat in zijn voorhoofd. Hij kan er ook nooit meer over nadenken over de dwaasheid die hij verkondigt. David zegt tot die Filistijn, je treedt me tegemoet met zwaard en speer en werpspies, maar ik treed je tegemoet in de naam van Yahweh, de Heerscharen de God der slachtoffer van Israël, die gij getart hebt. En daar gaat het om. Snap je, broeder en zuster? Ze tasten de naam van God aan. Wat is de naam van God? Yahweh. Ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal. En het woord Yahweh komt uit het woord zijn. Dus eigenlijk is de ik ben, ik ben niet zo goed. Nochtans, hij kan zeggen, ik ben die ik ben. Want hij is altijd dezelfde. Maar het komt uit het grondwoord van zijn. Zoals hij was, zo zal hij zijn. Onthoud het goed, het gaat om het zijn van Abba Yahweh. Wie staat er tegenover ons? Ik sta in de naam van Yahweh. Het gaat om de naam. De God der slagorde van Israël die gij getart hebt. Van deze dag zal Yahweh u in, zijn macht, in mijn macht overleveren. Ik zal jou verslaan en je hoofd zal ik afhakken. Dus hij geprofiteerd David, hè? Schitterende profetie. Echt waar, hij gaat hem ook volvoeren. Deze hele menigte weten dat Yahweh niet verlost door zwaard en speer. Want de strijd is van wie? Van Yahweh. Hij geeft u in onze macht. Lieve mensen, onthoud het. Dat is niet van toen, dat is ook nog vandaag. Wij moeten alleen maar strijden in de naam van Yahweh en in de naam van zijn zoon Yeshua. We kunnen door de naam van Yeshua al Gods belofte zichtbaar maken in ons leven. Heb je angst voor iets? Dat is heel menselijk, maar geef niet aan je angst genoegen. Zeg vader, ik voel me angstig, maar ik vertrouw op u, Wat u heeft gezegd. De staat geschreven. En zo gaan we de strijd aan. Wie ons ook, ook al zijn we er in onze ziel bang voor. We gaan de strijd aan, want vader geeft ons verlossing op het moment dat het nodig is. Toen die Filistijn tot de aanval overging en al nader kwam, want die Filistijnen begonnen begon te lopen, David tegemoet, haast David zich en snelt op de slagorde toe. Die slagorde is datgene wat achter Goliath staat. Want Goliath staat dus voor de slagorde van de Filistijnen. En de andere kant stond de slagorde en David holt uit de slagorde naar hem toe. Hij gaat hem tegemoet. David haaste zich en snelde op de slagorde de Filistijn tegemoet. Stak zijn hand in zijn tas, nam een steen eruit, sling het hem weg, trof de Filistijn tegen zijn voorhoofd, hier, zodat de steen in zijn voorhoofd drong en hij voorover op aarde viel. Over. Ik denk dat de mensen niet beseft hebben wat hier gebeurt. Maar zo snel. Ik hoop dat je kunt beseffen als iemand zo lang snoer hebt en de achterkant zit een grote kei in. En als je dan één keer dat goed gedraaid hebt, hè, die uit één middelpunt vliegende kracht. Zo'n steen is waanzinnig snel. Zo overwon David de Filistijn met een slinger en een steen. Wat gaan wij doen in de toekomst mensen? Wij slingeren het woord van de Heer. Zo spreekt de Heer. We zijn niet bang of bevreesd, maar we zeggen gewoon tegen iedereen, zo spreekt de Heer. En laat dan dat woord, zo spreekt de Heer, in uw geest de steen zijn, waardoor je die ander niet wil vermoorden, maar tot het in zijn hoofd dringt, opdat hij zal leven. Mag ik er zo een wending aan geven? Want wij zoeken onze mensen die tegenover ons staan niet te doden, maar we zoeken ze het woord van God, wat die steen is, in hun hoofd te prenten. Zo spreekt de Heer. Dus leer goed in uw leven hoe de Heer spreekt. Want dan kun je er ook mee strijden. Zo overwon David de Filistijn met een slinger en een steen. Hij versloeg de Filistijn en hij doodde hem. Als afsluiting, broeder en zuster, Yeshua, de zoon van David. Want we hebben nou de strijd van zijn vader David gezien. Maar Yeshua is de zoon van David, de zoon van de belofte. Hij is ook de strijd aangegaan. Alleen het, geen tijd om dat verder uit te werken nu. Hij zegt in Lukas 12, vers 32, wees niet bevreesd, gij klein kudderke van Alblasserdam, want het heeft uw vader behaagd om u het koninkrijk te geven. Amen. Dus wees niet bang, broeders en zusters in Alblasserdam, spreek het woord van Abba vrijmoedig. Dan zal dat het steen zijn wat de andere mensen treft. De een ten leven, want dan krijgt hij het woord van God naar binnen toe en voor de ander is het woord van God ten dode. Zo heftig is het. Dus weet als u spreekt, tot u een heel heftig wapen inzet. Dat is het woord van Yahweh. De een zal het leven geven en de ander zal het doden. Amen. Dan wens ik u sabbat Shalom. En ik hoop dat u de woorden nog zult nalezen in de Bijbel. Maar doet het, zodat het tot je binnendringt.